Kees Groot met het NOS-journaal. De kloof tussen arm en rijk neemt toe in Nederland. Dat staat in een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Als gedetailleerd wordt gekeken naar de cijfers... is de ongelijkheid in Nederland hoog in vergelijking met andere Europese landen. Zo zijn de lonen aan de top gestegen van ruim 30 keer het minimumloon in 1990... naar 52 keer in 2013... Het vermogen is nog ongelijker verdeeld. De rijkste 10% van de bevolking bezit ruim 60% van het totale vermogen in Nederland. De gemeente Almere is teleurgesteld dat de IJsdoom niet de nieuwe schaatstempel van Nederland wordt. De KNSB trok vandaag de gunning in omdat de initiatiefnemers de financiering niet rondkrijgen.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 Ook zonder financiële beloning blijven veel automobilisten bij Utrecht de spits meiden. Deelnemers aan een proef kregen de afgelopen jaren een beloning als ze niet op de drukste tijden van de dag naar hun werk reden in de regio Utrecht, Amersfoort en Hilversum. Een jaar na deelname bleek dat deelnemers nog steeds 80% van hun autoritten buiten de spits afleggen.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 De files van 3 kilometer en langer staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Grooimeer en Muiderslot 3 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 5. A12 Den Haag richting Utrecht. Voorknopend Lunette 4 kilometer. De verbindingsweg naar de A27 is dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 5. A20 naar Gouda bij Moordrecht 3. En de andere kant op bij Rotterdam Centrum 4 kilometer.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 Is langs. De entree is gratis. Gratis? Zin in Zandvoort. Zandvoort Altijd. Is zin in ZFM. Yes, yes, deel 2 van ZFM Beachmaster. Stefan en Kristel nog steeds present met zometeen DJ Jurgen. Word ik blij van Higher en Higher. Eerst Alu Black, de man. G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 I'm the man, I'm the man Well, you can tell it Alle dansje hebben wij zojuist hiervoor bedacht. Hoe, hoe zei het nou? Gewoon op de grond beginnen, op je knieën? Je begint zo laag mogelijk en dan ja. ga je gewoon met je handen steeds een stukje hoger. Ja, maar op een gegeven moment krijg je dus dat op je hurk, als je zeg maar uh, een beetje door je knieën bent, dan heb je één punt en dat doet zo ongelooflijk pijn. Nee, dat ligt aan jou. Dat is even als je nee, ballen. Nee, nee. Oh. <laughs> oh, op zender ook gewoon. Nee, als je zeg maar gewoon zo hurkt. Dan ja, is, doe het doet nog het... eens voor, doe eens voor. Ja, laat ik dat doen. heeft zin op de radio. Als je, op dat... hey, je kan toch kijken als je je webcam aan zet. Ja, ja we ook ook een in moeite, hebben ook in de... heb je ook wat. Dan heb je mij op, op mijn hurken. Ja, dat wil je toch. Dan ben ik nog kleiner. <laughs> oh, nee, maar oh, oh. als je dan op je hurken komt... dan dat punt doet het dan heel erg zeer. Dan moet je oefenen. Ja, maar het is ook als je zeg maar in vier minuten... van beneden naar boven moet komen, is het echt een... Millimeter The per beste seconde. The best workout ever. Ja, nou bij deze gewoon higher en haaier aanzetten. En dan vier minuten dan echt dan pijn. En gewoon mijn dansje doen. Ja, en dan Christos' dansje doen. En voor je het weet, heb je triceps, biceps. Heb je een fit body. Een fit body. En dan ben je helemaal klaar voor de zomer. De ja, tip, inderdaad. Jongen, je krijgt ze bij ZFM, mensen. Je krijgt ze bij ZFM. Maurice de Jonge. Waarom is dat een niet zetten? Maurice de Jonge. Goeie vraag. Oh, is dit voor de volgende vraag? Maurice de Jonge. Okay. Oh, ik heb ooit wild gepoept Echt waar? Nee, dat is de stelling van deze week oh. ik wat, was jouw, wat is jouw antwoord daarop? Of wil je dat he, niet zeggen? Ik heb een keer wild gepoept Ja? Ja Kon je uit je diarree? Nee, ik, ik denk dat ik zes was of zo ja, Toen dacht ik gewoon ik moet schijten het was lang, Ik moest er, We waren op de snelweg op vakantie Ja, waar moet je dan gaan? Ja Als er geen benzinepomp is Ja, en je komt niet even snel weg Ah ja, nee, dat kun je moeilijk doen Dan wordt ja. er ongelukkig Ja, daar moet je niet zin hebben. zin in Ongeluk door poep Maar het was geen kunstwerk nou, dus ik wel... denk dat ik voor B ga. Voor B? Ja. gaan we die noteren. We gaan luisteren naar de uitslag. Terechtgekomen. Op oh, de... Ik denk dat er één iemand heeft ingestuurd en dat ben ik. Nee, nee, nee. Zeker, niet, zeker oh. niet. Op de vierde plek. Terechtgekomen. Ja, regelmatig, maar dat is ook meteen kunstwaardig. Terechtgekomen op de derde plek. Nee, ba, dat is iets waarvoor ik op de wc zit en niet sta... Optie B, dat is uh, nummer 2 geworden. Ja, ooit, wat een scheidsouw was dat. Die stront uit mijn gat. En terechtgekomen op de eerste plaats. Het is eigenlijk een antwoord als je geen antwoord wil geven. Dus het is ook wel logisch dat hij op 1 een scheidvraag. Wat een scheidvraag. Volgende week gaan we weer ons best doen op een, uh, op een betere. Dank jullie wel voor al jullie inzendingen. 140 tekens via Twitter. En stefan.sievem.santwoord.nl Die uh, kanalen staan ook wagenwijd open. Alleen die kanalen, voor de rest zijn alle kanalen gesloten. Inclusief mijn achterste. Dus daar maken we ons per ja, geen zorgen over. Ja, dat gaat niet gebeuren. Anders kun je wel naar buiten gaan hoor. Ja. Zat plek. <laughs> zijn meteen die nieuwe studio colors. K Eerst taflo. Wat zei je? Immer, ik denk, nee. ik ben in de war nu. Wat? Weet ik niet, wat een scheidsituatie dit. Nou, echt, hé Wat een shit. Shit, shit hoor. <laughs> oh. Wat een scheidnummer dit. Taflo is hier voor je in. Stéja. En dat duurt nog 40 minuten voor de grande finale. Het is wel de nieuwste Studio Killers. Daar Taflo. samen met Hippie Sabotage. Zometeen gaan we weer terug naar een jaargedeelte. Um, vandaag de jaren 90. En er zijn drie keuzes. Je mag ze doorgeven welke je het leukste vindt via stefan.cfmsandwort.nl of Twitter. Stefan Collard. De opties van vandaag uit de jaren 90. The China Twain, that don't impress me much. Is that all that extra? Of toch, de Backstreet Boys mag ook hoor. Als je een meisje bent en je denkt: Oh, dat was een goede oude tijd. Ik had posters, dat soort shit. Dan mag je I Want It That Way kiezen. It's true. denk je, ja, ik was er al zo vroeg bij met de dansen en ik wil gewoon BAMFUNK MC's in de freestyle? En. Yes, yes, wil je de Backstreet, boys? Yeah. I want it that way, will you? Shanna Twain, that don't impress me much. Of de Bounfunk MC's en de Freestyler. Laat maar weten. Ik, ho Boys. ik hoorde hier een jaar bij de Backstreet Boys. Ja. Dat was je helemaal niet geboren, man. Maar ik vind... Ik, dit lied ken ik. Ik ken helemaal geen top 40 nu. Maar die, dat lied ken ik gewoon. Ken je Shina Twain ook niet? The Don't Impress Me Much. En de Freestyler. Nee. Ken je die allemaal ik niet? Vind, ik vind Backstreet Boys. Je vindt hem leuker. Dan moet je dat ja, gewoon zeggen. Die wil ik. En dan staat voor jou de Backstreet Boys genoteerd. Laat Yay. maar weten. Stefan at Of via de Twitter. Stefan in de de welke jij wil horen hoor je er zometeen meteen een van de drie naar... Fuck you, I'm still pretending. Oké, okay, so ik ben een ongelooflijke lul. Ik beloof jou al drie keer om Stereo Hearts in te starten... en ik vergeet Hè? het steeds. Maar ik breek... Jezus. Bre ik ik bre Lino, al die mensen die Falk leuk vinden... die moeten nu huilen. Ja, maar ik niet. Maar jij hebt Stereo Hearts. Ja. Ja. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, use to, used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 See you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 My heart's, <laughs> My hearts a stereo, the only place for you. My hearts a stereo, it beats for you, so listen close. bye De Jim Classy was. Jord is hier met Stereo Hearts. Die was leuk. Ja? Ja. Daar was je blij mee. Heel blij. Dat is mooi. Goed, zometeen gaan we eens even kijken wat die jaren 90 Classic is geworden. Ben heel Next time. Je hebt wel aanhang. Eerst je weer update. Echt? Vanavond het meest bewolkt en periode met buien In het oosten en noorden soms ook onweer. De temperatuur in het hele land dalend naar 16 graden. Ah, oh, dat is best koud, ja. Aankomende nacht nog enkele buien opkoelen tot een graad of 10. Ik heb net ook dat iemand bij me weer het deed, er doorheen ging lullen. Sorry. Nee, niet. Je gaat het weer doen, hè? Ook morgen nee. bij me ongeveer. <laughs> in de ochtend, vooral in het zuiden. In de middag naar het noorden trekkend. Trekkend. Trekkend. Frisse westenwind en maximaal 16 graden. Vanaf vrijdag is het volop zon en zomerse temperaturen. Daar is de pinksterdagen warm tot zeer warm met lokaal een onweersbui. Zou je net weer zien op mijn verjaardag? Nee Daar komt, joh. Weer, daar komt die onweersbui lekker over vliegen. Want dat is gewoon omdat jij boos bent. Dan zijn we natuurlijk ook nog weer. <lacht> Tuurlijk niet. Goed. Met. De meerderheid van de stemmen. En mensen, wat ben ik teleurgesteld in jullie. Wordt de jaren 90 classic. De Backstreet Boys. Ja. Goede smaak die geluisterd heeft <laughs> gezegd. Oh my god, echt yeah. geweldig. Ja, of het zijn gewoon geile mannetjes die jou wilden pleasen. Hey, hey. you are my fire the one I believe when I say I want. Hi, ik ben Martijn Muis. Je zou me eventueel kunnen kennen van 538. Zegt het programma op CFM Beachmaster, dat is dus echt dol fijn. For once, there is nothing my sleep. Some scars from a life that used to trouble. Side of the Sun. Hoor die hier bij CFM. En daarvoor de jaren 90 Classic vandaag uitgekozen: de Backstreet Boys. Weet je, de One Direction Main Street van vroegen. Jawel. Nee, joh. Jawel. Nee, joh. Het, het, een boyband. Oh, ja. die die er, die er puur op gericht is om ouders van jonge meisjes geld af te troegelen. Nee. Dat, dat waren de Backstreet Boys. Nee, nee, nee, nee. nee. En ze dat doen zei, het voor dat, muziek. Dat is One Direction. We doen de, het voor de muziek. Ze doen het voor de muziek. Wacht. Eh, ja. Eh, <laughs> Weet je dat je strot uit kan krijgen? <laughs> wat? Kijk, ik vind I want it that way. Het is een prima weg te luisteren liedje. Op de achtergrond. Nou goed, we gaan hier niet uitkomen. Nee, dat klopt. Maakt niet uit. Vind je Van Daar ook zo leuk dan? Nee. Main Street. Main Street? Main Street, ken je eens. Be brave. Je zit me echt. Ik heb het wel van gehoord, maar. Maar nee. verder niet. Wil je er wat van horen? Misschien. Kijken, Main Street. Staat hier in Spotify? Ik weet het niet, joh. Uh, Zij waren wat? toch uh, van. Bees, uh, dit is hun dinges. bekendste, denk ik. Volgens mij was ze met Idols. Me nee, met Idols. Dat bestaat nee, uh, uh, X-Factor. Ja, volgens mij wel. Ja, of met het andere. Dat draait er allemaal. Dat het, het dus X-Factor. Ken je dit? Was, ik jouw, oh, nee, ik ga hem En dan in het, het refrein, gepenst, in het refrein. In het refrein gaan ze in het Engels zingen. Girl, like you, oh. Ja, het lijkt dit Nederlands. En dan Engels. Nou, dat is wel heel multiculti. Ja, dat is zeker zo. Is wel... Voor iedereen is het leuk. Ja, nou, ik, ik hou niet van zoetsappige teksten. Nee, dan moet je niet naar Main Street gaan luisteren. Nee. Goed. Um, ik ben afgelopen week in Helmond geweest. Dat en weten we. daar ben ik door deze muziek een beetje zat geworden. Dus het Vedo is vandaag carnavalsmuziek. Dat mag je oh. niet insturen via stefan.cfmzandvoort.nl. Voor de rest mag je alles kwijt als het laatste woord, de laatste track in dit programma. We zeer democratisch. We geven gewoon ons belangrijkste moment, namelijk het laatste moment. Is het weer afgelopen? Is de tering zo weer weg? Geven we gewoon weg aan jou. Um, en dat mag dus alles zijn. Behalve Luggertje. als het iets met carnaval te maken heeft. Ik zie dus deze mag bijvoorbeeld niet de bel van de Lemmy yeah. Nee, Doe die. Die eronder. Welke eronder? Pluggertje. Pluggertje. Ja, maar ja, gaat het gaat sowieso niet allemaal draaien. Oh. Kijk wat het is dit, pluggertje. Bij je bruggetje op zijn altijd trekzak altijd. zijn trekzak, jezus. Oké, okay. alles mag het dus zijn, maar geen carnaval. Stefan at hey, hey, hey. Oké, okay. je wordt er wel vrolijk van, toch? Ja. We hebben de glazen. Ik heb geen glas, oh, ik weet wel, ik plastic bekers. We <laughs> hey. hey! Ik vond die ander leuker. Hands-up van Jumbo. Mag dus ook niet? Oh dat doet niet. Enen oh. oh, joh, give me, give me your heart, give me your hands up. Shhh. Kan je hier de Ollema-versie nog herinneren van? Ollema bij wijzend. Ja, ja, ja, ja, Dit <laughs> is het. heel inside dit. Oh god ja. Baby hands up. Goed, is het Carnaval mag het niet. Stevan at cfmzandvoort.nl voor de rest. Deze mag ook niet, maar is wel heel leuk. is oh, wel. <laughs> ja, dat is lekker, oh, jongens, lekker.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 met de kontje. Snor bolletje. Zorgen. Zorgen. Zorgen. Zo gaat het niet goed. Tweede couplet. De pils is koud en de brood is heet. Eén keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk is een goed begin. je hebt een opening en ik heb zin. De nacht is Snolle bolletje. Justin Timberlake. Ik zag laatst iemand die op Justin Timberlake... Nou, oh, Ze hebben in Amerika nu een meer, die heet Justin Timberlake. Goed, en daarvoor... Um, Snollebollekes, van Snollebollekes. Want het veter van vandaag is carnaval, daar mag je plaat niet over gaan. Maar eerst mag je jouw plaat aanvragen via stefan.cfmsantwoord.nl heb het carnaval gevierd. Ik? Ja. Nee. Nee? Nee. Echt niet wat zonde. Ja. Het is echt fantastisch carnaval. Ik weet niet eens wanneer het is. Het uh, is ergens in maart geloof ik meestal. In maart? In maart. Ik denk dat ik stage moest lopen doen. Maar je moet ook echt naar het zuiden. Je moet echt naar het zuiden. Ja, ik ga wel een keer naar het zuiden. Een keer naar het Eindhoven de Hekste. Heb je er nooit geweest. Als wat, als, wat zou je verkleed dan gaan? Um, een kip. Een kip. denk je chickie. <laughs> <laughs> wel leuk. <laughs> Leuke grap door. <laughs> nou, dit is heel toepassing met carnaval. Met don't wanna go home. eindjes in de lucht. is like that. Hier bij ZFM. Nou, voor Jason de Rulo: Don't Wanna Go Home. Nou, ja, daar gaan we ook nog niet, hè, Chris. Nee, we gaan uh, nog niet. Negen. We blijven in Zandvoort. Tuurlijk. Ja. Waar gaan we heen dan? Naar het casino. Oh. We gaan Oh, oh, oh. oh my god, hoorde ik hier dat We geld verspillen. <laughs> vond je het leuk, Chris? Wat? Dit. Ja, ik vond het gezellig. Dat uh, twee uurtjes radio maken. Ik heb een nieuw dansje geïntroduceerd. <laughs> ja, mensen die gaan meteen biceps, biceps, alles. Ja, echt, hè? Alles waar je seps achter kan zetten, dat komt helemaal buddy. goed. Ja. Ja, maar dat moet ook wel, want we zijn hier voor het strand natuurlijk. Ja, klopt. Daar zijn we extra belangrijk van. Dus um, onthoud op Higher en Higher van DJ Jurgen. Precies. Helemaal top, introduceerden we. <coughs> <tied> het was die FM Beach Masters van 4 juni 2014. Waarin thuis bezorgd. Niet thuis bezorgd, maar hier. Ja, uh, ja Dat was, was lekker. lekker. Ja, dat was heel erg lekker. Um, waarin het mijn laatste uitzending was als 18-jarige. Nog om 12 nog uur, dan uur dan... nog uur. Nog vier uurtjes, dan mag ik mijn leeftijd wat omhoog gooien. Christel de show versterkte. Helmond op pokken en het rijden bleek te zijn. Het toch nog ging regenen. De club takzikt was. En Kiss Me werd opgedragen aan allerlei lieve mensen. En ondanks ons video carnaval, Jack met een plaat kwam. Hij wilde graag promiscuous horen van Nelly Furtado. En oh, die is Lek. leuk. Die is heel leuk. Gaan we van dan ja. doen? En dan ben ik er volgende week weer als 19-jarige. Super raar. Doei. How you doing young lady? The feeling that really drives me crazy.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 Miss you with girls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 What kind of girl do you take me for? miss girl Whatever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 He